Hey, hallo lieve luisteraar. Um, nou, deze podcast uh, is de uh, is tweede voor mij en ik vind het echt een he geweldig medium. Deze keer dan toch maar gewoon binnen uh, opgenomen zonder allerlei andere geluiden. En uh, ja, waarom vind ik het zo'n ontzettend leuk medium? als je eigenlijk uh, uh, op, op, een, op een eenvoudige manier uh, toch wat tips en, en, en kwijt kan. En iedereen haalt natuurlijk zijn eigen tip uit, iets uit bepaalde teksten. Ik zit zelf ook vaak bij lange ritten in de auto naar podcasts te luisteren van mensen waarvan ik denk, nou, die hey, vinden het interessant om te horen, het kan mij ook weer eventjes aan het denken zetten. En uh, soms, of uh, heel vaak ook herkenning. En, en dat is gewoon heel leuk. Het, het, het, het appt dan toch altijd ook weer na. En soms echt ook gewoon keihard een uh, blow-your-mind uh, uh, inzicht. Dat ik denk, oh wauw, helemaal leuk. Nou, um, ik heb, uh, ik wil waar ik het over vandaag over wil hebben met jullie, is uh, uh, je zeilen bijzetten. En uh, daar bedoel ik niet mee hard werken of zo, maar uh, eigenlijk uh, heel goed bij jezelf blijven. Um, ik uh, hoorde zo in een podcast een poosje geleden iemand praten over, uh, uh, over, over wat zaken. En toen dacht ik, ja, dat herken ik heel erg duidelijk. En dat is ook iets uh, uh, ja, wat ook bij mij speelt, uiteraard. Ik ben ook gewoon mens, dus ook bij mij speelt dat. En misschien heb jij dat ook. Maar uh, als we even kijken uh, en, en zoeken naar... Welke mensen heb ik om me heen? Er zijn namelijk een aantal verschillende typen mensen. Er zijn mensen die, uh, die je naar beneden halen. En er zijn mensen die, uh, ja, weet je, die, die, die, die zeggen: hoor, Niet per se naar beneden, maar die, die willen eigenlijk het liefst dat alles bij het oude blijft. En er zijn mensen die, uh, ja, die, die, die, die liften je, je op, die, die, die, die bekrachtigen je, die, die ja. Daar ga je eigenlijk uh, uh, jezelf weer aan, aan, aan... Daardoor kun je jezelf ook wat meer weer laten groeien. En uh, ik weet niet hoe het met jou zit... maar uh, ik ben nogal erg van het laatste. Ik vind dat heel erg interessant. Dat betekent dus ook dat als je je daarover openstelt... dat er ook wel regelmatig wat uh, mooie uh, uh, dingen op je pad kunnen komen... waardoor je ook kan groeien. En... Uh, ja, ik, ik, ik herken alle drie die type mensen. En eh, zonder eh, oordeel of wat dan ook. Maar ja, weet je, die zijn er. En eh, waar het vandaan komt, waarom iemand je naar beneden haalt. Maar dat kan verschillende reden hebben natuurlijk. Jaloezie is altijd een hele interessante. Um, en misschien herken je dat, dat je dat ook wel eens hebt. Ik, ik heb dat dus wel eens, ik heb het ook in het verleden al vaak meegemaakt. En... Uh, voorheen, hè, zeg maar, uh, weet ik veel, toen ik uh, 20, 22 was, dacht ik van oei, uh, dan moet ik toch proberen om uh, de aansluiting mee te vinden, om dan, uh, nou maar aan te passen. En dat kostte toch een bak met de energie. Nou als je 20 bent dan uh, valt dat vaak nog niet heel snel op. En dan heb ik toevallig heel veel energie, dus ik viel mij er toen nog niet eens zo heel erg op. Ik was me daar toen, totaal niet van bewust. Maar uh, dat heb ik wel, uh, wel geleerd. Want uh, ja, ik, ik, ik, merk, ik merk het nu ook dat als mensen uh, in, in de eerste categorie vallen, het naar beneden halen, dan, um, dan, dan, dan, dan is dat niet fijn. Ook, ook uh, als je veel uh, met mensen omgaat die zeggen, joh, hey, oh, zoals nu is het toch ook prima en het is toch ook leuk? Zo. Je hebt het toch goed en je hebt het toch naar je zin? Je bent toch gelukkig en nou ja, al dat soort uh, dingetjes. Allemaal waar. Maar um, ja, als je, als je uh, uh, toch heel graag uh, verder wil groeien, en bij mij is dat zo... Ja, dan, dan, dan, ja, dan wil je niet, ik, wil dan niet alleen daar blijven. Ik wil heel graag verder. En dan is het heel fijn om om te gaan met mensen die daar net zo in zitten, overdenken. En die je uh, net eventjes wat meer aanreiken... Uh, om te groeien en die het ook gaaf vinden en echt helemaal te gek vinden als je gaat groeien. En die dat aanmoedigen en je daarin bekrachtigen en die je upliften. Uh, en dat betekent niet dat ze het alleen al maar alles prima en mooi en geweldig vinden. Nee, dat kan ook best eens een keer een, een, een, een pittige feedback zijn waar je een soort blinde vlek op hebt ofzo. En ik moet eerlijk zeggen, ik had al dus een, die eerste categorie... Uh, ik wil daar een voorbeeld van geven en ook ho hoe dat werkt. Ik heb dat namelijk zelf uh, een poosje geleden, een paar maanden geleden, uh, ondervonden. En dat is het mooie. Toen moest ik ook even mijn zeilen bijzetten. En dat betekent voor mij ook echt heel goed voelen en bij mezelf blijven. En uh, dat is soms, nou, ik wil niet zeggen hard werken, maar dat is gewoon meer de bewustwording. Dus wat gebeurde er? dan? Ik had een feestje. Nou, hartstikke leuk en uh, ik kende daar ook hartstikke veel mensen, het is dus, dus gewoon heel leuk om iedereen weer te zien en te spreken. En uh, nou, het, ik had ook wat voorbereid om, om, hè, voor een speech en nou, uh, dat, dat, dat was trouwens ook heel erg leuk om voor te bereiden, want ik dacht, goh, wat ga ik nu toch doen? En eigenlijk kwam het gewoon, toen ik er eenmaal even voor ging zitten en dacht, nou ik laat het gewoon tot mij komen, in tien minuten tijd, hop, stond alles gewoon op papier, dat ik ook dacht, oh ja, goh, nou dat is, dat is echt, dan wordt het je ja, aangereikt of ingegeven en dat vind ik zelf altijd een hele mooie manier. Nou, vervolgens kwam ik ze op het feestje en ik, ik, ja weet je, je op een gegeven moment leert je natuurlijk wel welke mensen dat zijn en uh, in principe probeer ik die natuurlijk niet echt heel erg op te zoeken, maar soms Kom je er gewoon niet aan. En, uh, nou, ik wist ook op dat feestje dat er uh, ook wel dat soort mensen zouden zijn. En ja hoor, uh, een van die personen, die, uh, nou ja, die, uh, ja, die deed ook wat. Uh, waardoor ik, uh, nou ja, dat was echt totaal geen uplifting. <laughs> en het ook, viel ook niet in de middelste categorie. Dat viel echt in het kader van, nou, hoe uh, kan ik die anderen naar beneden halen? Op het moment dat dat gebeurde, want dat gebeurt natuurlijk niet doordat ze dan. Uh, dat het heel uh, vaak. Niet dat het heel helder is. Het is vaak een beetje op een slinkse manier. En ik merkte gewoon letterlijk dat de energie uit mijn benen zo. Woep de grond in trok. Weg dus. En ik voelde het. En ik dacht. Nee, ik heb hier gewoon geen zin in. Want het is gewoon te leuk dit feestje. En wat ik heb voorbereid is gewoon leuk. Ik wil het ook vanuit mijn hart gaan vertellen. Want zo is het ook. Tot me gekomen en vanuit mijn hart heb ik het opgeschreven en ik ga het gewoon doen. En Ik ga daarin niet uh, uh, uh, plannen wijzigen of koers uh, veranderen. Ik ga het gewoon op die manier doen. Dus ik, ik heb mezelf een paar keer, ik heb dit paar keer diep doorgehaald, het me herpakt en uh, de zeilen bijgezet en ook weer de wind in de zeilen gekregen en het gewoon. Op die manier, zoals ik het ook heel graag wilde, uiteindelijk ook de, de speech gehouden. En gewoon de hele middag en avond verder genoten van het feest. En alle mensen, in plaats van ja, die energie dan weg laten zakken en ook niet meer terugpakken. Dus dat, dat is helemaal goed gegaan. En ja, weet je, ik denk dat iedereen wel eens in zo'n situatie komt... En ja, ik wil je dat even als, als een soort van tip meegeven. Dat op het moment dat er iets gebeurt, ga even kijken wat gebeurt er gebeurt. En zet opnieuw die wind, je zeilen goed op. En hè, dus uh, zet je zeilen bij en pak die wind. En uh, go for it, want dit kun je ook in business, heb ik dit vaak meegemaakt, dit komt ook in business voor. Dus ook daar, um, zet die zeilen uit.